Hé. Hey. Hé. Hey. Ik wil erin. Het is me beloofd. Waar is die kerel die hier aan de knoppen zat? Hij zou maar even weg zijn. Beseft hij wel wie ik ben? Hé. Hey. Dus ik moet maar zien hoe ik iedereen hier wegkrijg. Pinochet, Idi Amin, Pol Pot. Ze komen allemaal. Laat hij zelf uitleggen dat ze niet in de hemel mogen. Ben jij dat? Oh nee. Verdomme. Eh uh, Telkom. Telkom. Dames en heren, welkom Osama. Osama bin Laden. Correct. En wie ben jij? De onvergetelijke Libische leider Muammar Gaddafi natuurlijk. Herken je me niet? Dat jij hier ook bent? Deze jongen heeft niet voor niets 40 jaar lang de duivelse Verenigde Staten naar zijn pijp en laten dansen. Dit is hem, hè. De hemelpoort. Het lijkt wel een televisiestudio. Mashallah. De poort naar de hemel. Voor iemand Allah die kapotgeschoten is, is, is en Mohammed gedumpt is op de zeebodem... Perfect. zie je er nog goed uit, Osama. Oh, wat mooi. Armin, Allah is groot. This is the voice of heaven. Hogeheerde gasten... Welkom bij de vierdimensionale en meest internationale show in de eeuwigheid. The Voice of Heaven. Zie je wel? Dit is net die show met die blind auditions. Waar de jury met zo'n rug naar de deelnemers zit. Moet je kijken, dat is hier ook. Hoe, hoe heet dat nou? Help Helpers, The Voice of Oekraïne. Daar keek ik altijd naar met mijn favoriete verpleegster. Halina Kolotnitska, Halina, ze zou dit zo cool vinden. Ken je het niet? Het is in heel veel landen. In bad had ik geen televisie. Ik was druk met de heilige strijd. Ja, ja met een serieuze jongen, hè? Zonde, het is geniaal. Is this of Alleen de allergrootste en de allersterkste in het hiernamaals komen zo ver als jullie gekomen zijn. Hier is de hemel dichterbij dan ooit... maar tegelijk nog zo ver weg. Want voor slechts één van de kandidaten is er plek... is er dat felbegeerde ticket dat toegang geeft tot de hemel. Een wedstrijd om een plek in de hemel? Wauw! Het is jij of ik, Osama. Slechts één van jullie kan de winnaar zijn... Van... The voice of heaven. Is het een grap? Als Allah 72 maagden voor ons in petto heeft, waarom dan geen spelshow? We gaan meteen naar de eerste ronde. De kandidaten krijgen elke een halve minuut om uit te leggen... waarom zij en niemand anders die felbegeerde plek in de hemel moeten krijgen. Ik heb mijn leven gewijd aan het verspreiden van Allah's dus leer. Dus jij zegt naar de hel met Gaddafi? InshaAllah! Ik zeg niets. Ik denk dat het een makkie wordt vanavond. Dat Allah mij met open armen ontvangt. Jij bent... Laat ik eens iets noemen. 1996, de gevangenis van Tripoli. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Osama Bin Laden is het niet eens met Allah. Dan moet hij niet meedoen, toch? Allah is groot. Laat we show maar beginnen. Jammer dat je er niet bij was in Tripoli... Muammar Gaddafi, neem je plek op het podium in. 30 volle seconden spreektijd voor de voormalige leider van Libië, Muammar Gaddafi. Meneer van de jury, dit kan niet. Stilte, deze man heeft me zojuist bedreigd. Licht uit. spot aan. Er zal pas echt een hemel zijn als deze man, Muammar Gaddafi, er zijn huis heeft gevonden. Ik ben een visionair, een revolutionair. En ik ben altijd nederig gebleven. Zeven paleizen, 200 miljard dollar in het buitenland? Hou je kop, relifanaat! Ik gaf de Libiërs een aardsparadijs met goedkope huizen, gezondheidszorg, onderwijs en brood. Amerika, het machtigste land ter wereld, gehoorzaamde mij in alles om maar de hand te leggen op mijn olie. En ik schepte in tegenstelling tot al Qaeda nooit op over mijn inspanningen voor de islam. Maar ik bouw de moskeeën tot in Zimbabwe en Oeganda. Een moslim opportunist is geen moslim. De tijd is om, uh, Muammar Gaddafi. Mooi gesproken, jij maakt nog steeds kans op die felbegeerde plek in de hemel. This is the voice of heaven. Dan een belangrijke vraag. Heb jij ergens... Spijt van. dat hij niet genoeg kogels had om zijn opstandige volk stil te krijgen. Huh. Hij had naar Syrië moeten kijken. Ik ben mijn geweten tot het einde toe trouw gebleven. Je geweten? Osama Bin Laden, respect. Vraag hem dan naar de gevangenis van Tripoli. 1200 vrome moslims heeft hij laten ombrengen. Criminelen die zeggen dat ze roven en moorden voor Allah! Helemaal jouw types. Deze man was een vrede dictator. Osama Bin Laden, hou je aan de regels of je verspeelt je kans op die felbegeerde hemel. Muammar Gaddafi, voor je het podium afgaat heb jij... Voorbeelden? Ik noem een Saddam Hussein. zijn. Saddam, een voorbeeld? Niet goed. Hij joeg twee miljoen mensen de dood in. Hij was een streng maar rechtvaardig leider die net als jij de macht van de olie maximaal uitbuitte om een sterke natie op te bouwen. Ja, inderdaad. Dank u. <lacht> Oftewel Saddam hulde net als jij met de goddeloze Amerikanen. Hé, hey, wie bent u eigenlijk? Moet u beslissen of ik naar de hemel ga? Hé. Hey, het is een rommelige aflevering vanavond. The Voice of Heaven. We gaan door naar de aanstichter van de onrust, hey. Osama Bin Laden. Osama, de komende halve minuut is voor jou. Neem je plek in op het podium, als het past. Je ego is nogal groot. Ik vroeg u wat? Wie bent u? Neem je plek in. Dit is mijn laatste waarschuwing. Wil Osama Bin Laden nog een kans maken op die felbegeerde plek in die felbegeerde hemel? Uh, licht uit! Spot aan! <kling> Jemen, Tanzania, Kenia, 11 september, Londen, Madrid, Amsterdam, Pakistan. Overal ter wereld heb ik volgelingen geïnspireerd om het woord van Allah te verspreiden en de ware islam wortels te geven in de samenleving. De corrupte regimes van de Arabische wereld vreesden mij en vervolgden mij. Terroristen heten wij, maar Allah weet dat wij zijn trouwste discipelen zijn. Stelletje. Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. This is the voice of heaven. Helaas, er is geen enkele waardering voor het betoog van Osama Bin Laden. Al-Qaeda leeft, denk je? Jij wilt alle mooie vrouwen in boerkaas. Wat leuk is, is verboden. En voor de rest moet je goedkeuring vragen aan Osama Bin Laden. Over dictators gesproken. Osama Bin Ladens kansen op de hemel lijken verkeken. Yes! Osama, toch ook voor jou die vraag heb jij ergens spijt van. Nee. Ik ga winnen! Heaven! Here I come! Zelfs niet van 11 september? De winnaar staat hier! De katastrofale dag die de goddeloze Amerikanen een alibi verschaften om Irak aan te vallen en de olie van de moslims en Saddam af te pakken. Ik had het nooit verwacht. 11 september was een dag van vreugde voor alle moslims. Het was zo afschuwelijk in die rioolbuis. Dit is zo vet! Wat heeft u met Saddam? Hey. Wie bent u? Zijn rigide opvattingen zijn Osama Bin Laden fataal geworden. Hij is uitgeschakeld voor die ene velbegeerde plek in de hemel. Het is tijd om afscheid te nemen van Osama Bin Laden. Waarom mogen wij u niet zien? Hé, hey, draai uw stoel om. Wij nemen afscheid van Osama Bin Laden. Hé, hey. hallo, draai uw stoel om. Hey, wat doe je? Hey. Ik heb gewonnen! Blijf waar je bed. Blijf van mijn stoel aan! Saddam Hussein! This, this, this. De hemel The is voor mij. Saddam Hussein. Laat me los, ik ben al dood. Wat wil je? Ik heb gewonnen. Maloot, denk je nou echt dat ik jou door zou laten? Ga lekker wonen in zo'n de tent van je. Ik was toch de enige kandidaat? Er is er maar één die hier naar de hemel gaat. En dat ben ik. Maar jij bent de jury. Is dit allemaal nep? Dit is de hemelpoort. Maar het jurylid is weggegaan. Dus nu ben ik de jury. Jullie kunnen vertrekken. Moe maar. Blijf van die knoppen af. Ik doe niets. Blijf van die knoppen af. Osama, zit jij aan die knoppen? Nee. Wie zit er aan die knoppen? De jury is terug. Waarom is dat jurylid dan weggegaan? Omdat het een laffe hond is. Ik, ik blijf. Ik ook. Het is niet Het is niet eerlijk! Het is niet veel te veel spreektijd! meer. Het is mij iets beloofd! Waarom zijn meer. is mij meer. beloofd. is zijn dictator's nergens meer. Welkom op niet meer. dag. is niet meer. Het is niet meer. Het is Het van de Ik eis nu toegang tot de hemel. Ik thuis in de hemel. Moeten we opnieuw beginnen als de jury terugkomt? Wie heeft het licht uitgedaan? Waarom is er maar één plek in de hemel? Denk maar niet dat jij hem krijgt. Iemand nog iets gehoord van de Arabische Lente? Ze zeggen dat de extremisten het goed doen daar. Is het nog 2011? 2012. Is het wel de hemelpoort?